Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het verkiezingsdebat van SBS6 ging vooral over het uitsluiten van de PVV... door de andere deelnemers, VVD, CDA en GroenLinks-PVDA. Het was het eerste tv-debat waar PVV-leider Wilders aan meedeed... GroenLinks-PVDA-leider Timmermans zei dat hij Wilders om redenen uitsluit. De anderen vinden hem geen betrouwbare coalitiepartner. Volgens CDA-leider Bontebal hunkert Nederland naar een stabiel kabinet. VVD-leider Jessel Gus verweet Wilders dat hij uit het kabinet is weggelopen. Wilders wierp tegen dat hij geen steun kreeg voor strengere asielmaatregelen. Volgens hem stonden de drie andere lijsttrekkers in het debat tegen hem aan te schoppen. De storm Benjamin raast nu over het noordwesten van het land. De veiligheidsregio Noord-Holland-Noord heeft de afgelopen uren veel meldingen gekregen over schade. In andere regio's viel de schade voor zover bekend mee. Er waren vooral meldingen van omgevallen bomen en schade aan gevels of daken. Benjamin werd halverwege de avond officieel een storm. Toen werd op de Houtgrip dijk tussen Lelystad en Enkhuizen een uur lang windkracht 9 gemeten. Tilburg krijgt een D66-burgemeester, Fleur Greper. Ze was vorig jaar korte tijd staatssecretaris van cultuur en media... en daarvoor acht jaar lang gedeputeerde in Groningen, waar ze nu nog woont. Ze volgt in Tilburg de VVD'er Theo Weterings op. De afgelopen dag lekte uit dat ook Kamerlid Esma Lala... de nummer twee van GroenLinks-PVDA had gesolliciteerd. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg... gaan aangifte doen vanwege dat lek. In de Europa League heeft Feyenoord thuis met 3-1 gewonnen van Panathinaikos. FC Utrecht verloor in Duitsland met 2-0 van Freiburg. Eerder op de avond verraste Go Ahead Eagles door thuis met 2-1 te winnen van Aston Villa. En in de Conference League won AZ thuis met 1-0 van Slovan Bras Bratislava het weer. In het noordelijk kustgebied blijft het vannacht stormachtig met zeer zware windstoten. Ook de komende dag waait het nog stevig. Verder zon en enkele buien bij ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM Met nu ZFM in de nacht ZFM in de nacht Mm. It's gonna be kinda right tonight, fellas. We're gonna talk about a girl who's fake, huh? Fellas, can I get you to put your hands together for that? Come on. day them. FM is nu ook te ontvangen op DAB Plus, kanaal 9a in zuid kennemerland en de Imond Vivo Ricopiando. Yesterday is somos sempre medze guai.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 Il passato di vivere, anche se non l'ho chiesto io di vivere come una canzone che nessuno canterà: Ma se tu vedessi l'uomo davanti al tuo portone che torne avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina senza il rumore della pioggia, o che puoi creare con la tua voce tu, pensi i pensieri della gente, poi il di Dio solo Dio.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 For the night, for this advice, morally alright But I need some advice and I know that I'm acting foolish Push it up me up around noonish Half a plan, yeah, we coolin' Push it up with my outcasts, 100 10. days eatin' Yeah, we cruisin' Ooh, I love you right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 Crying when you look